8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rotterdam zet mishandelende ouder het huis uit. al Qaeda overwoog nieuwe aanslagen in VS en meer rechten voor Braziliaanse homo's. Rotterdam gaat als eerste gemeente een huisverbod opleggen als er sprake is van kindermishandeling. Dat betekent dat de ouder die mishandelt tijdelijk het huis uit moet. Nu wordt het kind juist uit huis geplaatst als er sprake is van mishandeling. Rotterdam vindt dat niet altijd een juiste maatregel... omdat het kind dan uit zijn vertrouwde omgeving wordt gehaald. De Rotterdamse wethouder De Jonge wil een huisverbod niet alleen opleggen... als er een melding van mishandeling is, maar ook als er een vermoeden bestaat... dat de veiligheid van een kind in het geding is. De maatregel om juist de ouder die mishandelt uit huis te plaatsen... gaat na de zomer in. Uit documenten die zijn gevonden in de villa van Bin Laden... blijkt dat Al-Qaeda plannen had voor nieuwe aanslagen in de Verenigde Staten. Er was onder meer een plan voor een aanslag op een trein op 11 september. Als het tien jaar geleden is dat de Twin Towers werden aangevallen. Het gaat om documenten uit 2010... maar er zijn geen aanwijzingen dat de plannen zijn uitgewerkt. Kort na het doden van Bin Laden werd al bekend... dat er mogelijk waardevolle documenten zijn gevonden. In het huis lagen onder meer DVD's en handgeschreven documenten. President Obama bezoekt later vandaag de commando's... die hebben meegedaan naar de operatie tegen Bin Laden. Hij zal ze persoonlijk bedanken. In Marokko zijn drie Marokkanen aangehouden... die betrokken zouden zijn bij de aanslag vorige week in Marrakesh. In een café ontploften twee bommen. 16 mensen kwamen om, onder wie een Nederlander 21 mensen raakte gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar onderzoekers vonden sporen die erop wijzen... dat het terreurnetwerk Al-Qaeda erachter zit.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 Dan het weer nog. Vandaag wordt het vrij zonnig. Er zijn ook stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Ook morgen zonnig, nog wat warmer, 23 graden aan zee en 27 of 28 in het binnenland. Zondag kans op een bui en daarna wordt het ook iets minder warm. Ademhalen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. Bent u regelmatig benauwd? Hoest u veel?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 Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Na een geval van kindermishandeling moet het kind niet nog eens de dupe worden. Dan gaat in Rotterdam vader of moeder het huis uit. Straks de reactie op het plan van het netwerk tegen kindermishandeling No Kid in. Gevolgen van de droogte en vrijdag protestdag. De Syriërs blijven protesteren, ondanks het geweld. <truimertijd> Syrische Mensenrechtenorganisatie, de Damascus Center of Human Rights Studies, beschuldigt Assad's bewind van een tien dagen durende massaslachting onder de bewoners van de zuidelijke stad Daraa. Correspondent Nicole Lefevre. Nicole, we horen al dagen over dat geweld. Komt deze organisatie nou met nieuwe verwijten ook nog tegen de regering? Nou, aan de ene kant niet. De geruchten delen de ronde. We hoorden ooggetuigen verslagen van hoe de situatie was ter plekke. Maar deze mensrechtenorganisatie heeft alles nog een keer op het rijtje, op het rijtje gezet. Uh, ze vertellen hoe er bijvoorbeeld beelden zijn van twaalf lichamen die op de grond uh, liggen. Mensen die dood lagen te, te bloeden. Uh, die bleven dan 24 uur liggen en daarna verdwenen ze. Ze vertellen dat er in het ziekenhuis 244 lichamen zijn geteld. Veel ook van kinderen. 81 lichamen van soldaten in de rug geschoten. Wellicht omdat ze weigerden op de bevolking te schieten... Ja, en de meeste vluchtelingen die uh, het land uitgaan, maar ja, het zijn er niet zo heel veel. Die mensen die dat doen, die durven eigenlijk niet te spreken. Een, uh, een man, die vertelde wel dat hij drie mensen uit zijn familie uh, heeft verloren. En hij zegt, ja, het leger is nu eigenlijk letterlijk bezig het bloed van de straten uh, te, te wassen. En zegt, ja, we hebben opgetreden tegen terroristische groepen. Er worden ook uh, bekentenissen van uh, terroristen genoemd. Ja, en nu is het wachten op een... Uh, het bezoek van een mensenrechtencommissie van de VN die komt op bezoek. Dus dat is de reden dat men nu probeert ja, het bewijsmateriaal voor het bloedband... wat volgens die mensenrechtenorganisatie zich daar heeft afgespeeld weg te wassen. Krijgt zo'n organisatie dan ook bijval uit het buitenland, Nico? Maar ja, Clinton die heeft gisteren gesproken, die heeft nog maar eens opgeroepen van we moeten eigenlijk met meer komen, meer sancties, samen met de Europese Unie. Ja, en in het begin was men vrij terughoudend met de veroordeling. Men zei ja, we veroordelen het geweld en er moeten hervormingen komen. Maar naarmate ja, er steeds meer beeld wordt uh, ja, vergroten. Wordt te veroordelen en nemen in, in kracht toe. Maar ja, vooralsnog staat de internationale gemeenschap niet aan de grenzen om, uh, om in te grijpen. Dus het blijft bij het bevriezen van het tegoede van een aantal van... Uh... ...van Assad's directe medewerkers. In Amerika wordt er nou door een paar mensen gesproken over een soort reisverbod. Ja, maar goed, het, of dat echt het, het regime op de, op de knieën gaat krijgen tot nog toe... ...trekt men zich niks aan van de internationale kritiek. En hmm. ja, we blijven ook maar berichten horen over sluipschutters en tanks die ingezet worden... ...ook in andere steden. Is dat nog altijd het geval? Nou, wat je hoorde is dat in een aantal steden... Heeft men gedemonstreerd uit solidariteit eigenlijk met de beleefde stad Derra? En vervolgens werden de tanks daar naartoe gestuurd. Dus een deel van de tanks heeft zich nu uit Derra teruggetrokken. Maar berichten zijn dat in de gemeente Neua nu tanks daar naartoe zijn gestuurd. Roms, Hama en uh, uh, daar kan dat daar nu uh, things naartoe worden gestuurd... en dat daar ook sluipschutters uh, actief zijn. Het is heel moeilijk om de berichten na te gaan... maar dat is wat je hoort via Facebook en, uh, en de nieuwsbrieven die, die wij dagelijks ontvangen. Het ontbreekt de Syrische demonstranten bepaald niet aan moed. Wat valt er deze vrijdag van ze te verwachten? Nou ja, de vrijdag is natuurlijk het moment dat mensen bij elkaar mogen komen... ...en uh, in grote getalen en daarna weer uh, de straat op zullen proberen te gaan. Maar is dat uh, vorige week ook in een aantal vallen uh, uh, is dat voorkomen... ...dat mensen in de moskeeën uh, om te bidden bij elkaar kwamen. Maar ook vandaag wordt weer verwacht dat in de buitenwijken van Damaskus in Homs in Hama... ...mensen zullen proberen de straat op te gaan en uit protest tegen de doden die gevallen zijn. Voor afgelopen vrijdag was het natuurlijk heel bloedig. 62 mensen zijn tot om het leven gekomen, waarvan zo'n 17 in, uh, in uh, de gemeente uh, Terra... En uh, ja, waarschijnlijk wordt het vandaag weer een hele grote opkomst. En mijn dochter die vindt nu, ik weet excuses voor de luisteraars... die haar al vaker hebben gehoord dat het gesprek lang genoeg heeft gebeurd. <laughs> nou, vonden wij nog niet, Nicole. Maar goed, hartelijk dank. En Nicole Lefever hoorde u over de situatie en het protest in Syrië. Elf minuten over acht is het. Um, zoals we in het vorige uur bespraken gaat de gemeente Rotterdam... huisverboden inzetten bij kindermishandeling. Dit is al eerder aangekondigd door staatssecretaris Steven en het Openbaar Ministerie. Um, maar nu gaat Rotterdam als eerste gemeente deze maatregel... ook daadwerkelijk actief inzetten. En dat betekent dus dat een van de ouders... als blijkt dat deze de mishandelende ouder is... uit huis gezet zal worden. Wij praten erover met Frizo van der Wal... directeur van het netwerk tegen kindermishandeling No Kidding... Meneer van der Wal, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u dat een goed idee, zo'n huisverbod voor de pleger of plegers van kindermishandeling? Um, nou, ik vind eigenlijk elke aandacht voor kindermishandeling goed. Uh, wat ik er heel sterk aan vind is dat het kind een signaal krijgt... dat kindermishandeling niet zijn eigen of haar eigen schuld is. Dat is namelijk bij kinderen heel snel het geval. Dus dat vind ik er erg goed aan. Nou, en waardering de, een waardering voor, voor, de, voor de wethouder. Ik vind er ook een paar dingen niet goed aan. Namelijk? En dat is, om de, het is nog steeds een instrument. Dat zegt de wethouder ook. En dat heeft een beperkte waarde. Als we kijken naar kindermishandeling, wat zo'n ongelooflijk complex en groot probleem is... Ik vergelijk het wel eens met de wassend water. Dan is een instrument vaak een zandzakje. En we hebben eigenlijk hoge dijken nodig. Waar denkt u aan bij hoge dijken? Nou, Hoge dijken bestaat uit een aantal maatregelen die een no Okidding samen met professor Jan Willems van de Universiteit Maastricht heeft ontwikkeld. Eén. Uh, preventie. En dan hebben we het over structurele preventie. Structurele preventie van kinderzang bestaat uit een aantal punten. Eén, het is meer om een attitude gaat het dan om een instrument. En dat vraagt bewustwording. Dus bewustwording is nodig als basisvoorwaarde van alles wat je doet. Uh, twee. En we moeten de aandacht meer verleggen van de professional naar het publiek. Dus familie, vrienden, beroepsgroepen. We moeten meer inzetten op gezond verstand. Uh, we kunnen erg veel met elkaar. U heeft meer ogen nodig in dat opzicht. We, we, hebben veel, we moeten meer opletten met z'n We allen. hebben veel meer ogen nodig. Dat betekent dat je het publiek natuurlijk wel moet informeren en kennis moet geven hoe dat moet. Want is, wat dat betreft is er een erg afwachtende houding. Wat ik overigens ook begrijp. Maar waar we echt doorheen moeten, nou daar heeft Nok-Kidding met zijn publiekscampagnes best wel veel ervaring mee. Alleen daar moeten we veel geld voor hebben en dat hebben we nog niet. We moeten drie is een betere jeugdhulpverlening. Want de wethouder zei ook, we gaan een zorgvuldige procedure in en als het gaat om het uithuisplaatsen van een van de ouders. Nou ik heb toch wel bij No-Kidding heel veel ervaring dat dat heel lastig is. Omdat je zit in een emotioneel veld waar heel veel fout gaat, dus ik twijfel daaraan. En het punt wat hij ook zei van het time-out voor het gezin. Uh, ja, er zit natuurlijk in die gezinsdynamiek zit heel veel langdurige scheefgroei vaak. Dus dat, ik weet niet of dat nou erg uh, veel werkt. Mm. En ja, het laatste punt van die structurele preventie is dat je ouderschapsversterking moet maken. En dat je ouders in een heel vroeg stadium informatie moet geven en vooral voorbeeldgedrag. Ja, maar pa past dan toch dit, dit, dit plan van die uithuisplaatsing... van de ouder daar dan niet goed in? Want je zou toch kunnen zeggen... Euh, zo'n ouder weet nu ook wat hem of haar te wachten staat... dat werkt toch ook een grote mate preventief? Nou, het, het, is, het is een, een maatregel... Uh, die zeg maar pas aankomt als het leed al is verschiet. En dat is een essentie voor een no okering. We moeten naar die voorkant. Maar u, u denkt niet dat ze zich dan twee keer zullen bedenken? Ik denk dat het herhalend gedrag is ook bekend. Ik denk dat dat heel lastig is. Nogmaals, ik vind het als aandachtspunt en ook het signaal naar het kind erg goed. Maar ik vind het structureel, maar van zeer beperkte waarde. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, goedemorgen. De Friese van der Wal, de directeur van No Kidding. Zo gaan we even terug naar gisteren, naar de drukbezochte bevrijdingsfestivals. Vooral in Utrecht was het heel erg druk. We spreken zo de organisatie. Nou, het is niet druk op de weg. U kunt gewoon overal doorheen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. In de Egyptische badplaats Hurghada zijn de laatste dagen demonstraties... tegen buitenlandse reisleiders. De bevolking wil die lucratieve banen zelf. De autoriteiten treden ook strenger op tegen de host... zonder werkvergunning of met een verlopen visum. We gaan erover praten met de reisleidster Samira Adena in Hurghada. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor demonstraties? Was u er, er zelf bij... Uh, nee, ik heb, ik, ben, ik heb het wel gezien, maar we rijden er eigenlijk omheen... want we zitten eigenlijk zo'n beetje rustig op een pleintje. Het zijn vreedzame demonstraties eigenlijk, hoor. Alleen, uh, uh, het is zo dat het speelt eigenlijk al heel lang... alleen nu, uh, na de revolutie, durven mensen wat meer voor zichzelf op te komen. En uh, vandaar dat ze nu uh, toch wel om uh, ja, hun baantjes tussen aanhaling op willen eisen. Ja. En, het, uh, het zijn ja. wel demonstraties tegen u, hè, mevrouw Adenen? Ja, zo zie ik het zelf niet hoor, maar, nee. maar ik, ja, ik snap heel goed dat ze, ik als 40% van Egypte werkloos is, <laughs> dan wil je natuurlijk graag uh, wat baantjes uh, opeisen. En het speelt nogmaals, het speelt al sinds dat ik hier ben. Ik, ik werk hier al een jaar of zeven en uh, het speelt eigenlijk al heel lang, alleen nu durven ze gewoon... Uh, wat meer in mond ook te doen. Ik denk dat dat het verschil is. Ja. En ik denk ook, ik ben ook heel erg van mening... dat als je zorgt gewoon dat je werkvergunning in orde hebt... en je visum gewoon keurig verlengt... dat je ook nergens bang voor hoeft te zijn. Voorlopig zijn de regels nog niet zo aangepast... dat de banen ook van ons weggaan. Dus uh... en, en hebben ze wel een punt, die Egyptische reisleiders? Hebben ze zelf voldoende kwaliteit en voldoende mensen? Voldoende mensen sowieso, maar niet ja. voldoende kwaliteit. zijn nee, ja, ja, nog mensen niet. die het willen doen, maar ze moeten het ook kunnen. Je moet het ook kunnen. Ja, en je moet op zijn minst een beetje de taal spreken, denk ik. En uh, dat is, uh, ja, dat is denk ik een probleem. Ik, ik weet, ik, er zijn, er zijn zat uh, lokale jongens die ook voor een reisorganisatie werken, maar die die spreken dus of de taal goed, of uh, en die doen het hartstikke goed. Dus op zich denk ik niet dat het fout is om het uh, te mengen. He, dat, daar zijn ook wetten voor. Dus ze hebben ook gezegd, heel veel lokale agentschappen moeten zoveel Egyptenaren in dienst hebben. En zoveel buitenlanders. Nou, nogmaals, zolang je daar aan de regels houdt, dan, dan uh, komt het goed. Want hoe zit het met het werk op dit moment? Heeft u het druk? Nee. nee. Ja, dus er is ook niet zoveel nee. werk te verdelen, hè? Nee, daarom. Hè. Dat is het natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk nu nog meer ontslagen gevallen onder de Egyptenaren. Dus vandaar dat ze ook... Uh, ja, ze willen gewoon graag werken. Ze moeten, ze moeten ook ja. uh, eten en uh, ja, geld verdienen. U wilt ook graag is werken, het... denk ik. En ik wil ook graag werken, ja. Mm. ja. Dus het is een beetje een lastige situatie. Maar u, ja. u heeft het nu dus heel rustig, begrijp ik, in Hoorgade. Het is nu heel rustig in verhouding met... Het is, natuurlijk het is mijn vakantie, als ik het goed heb begrepen. Ja. En normaal gesproken is het heel erg druk hier. En het, uh, het komt langzaam op gang, heel langzaam. Maar ik denk dat we deze zomer nog niet de aantallen gaan zien... die we altijd hebben gehad. Nee. Ja. En, en, en, en merkt u nog iets, iets van die demonstraties in, in, in het geval van politie... die u al strenger controleert, of dat u het werk lastig wordt gemaakt? Mm, het wordt ons niet lastig gemaakt, maar er is nu momenteel wel meer controle... Uh, ze gaan veel meer, uh, je, je wordt wat regelmatig aangehouden op, uh, je moet je, je paspoort laten zien bijvoorbeeld. En in je paspoort staat ook je visumstempel. Dus dan, uh, en, en of je mag werken of niet, dat wordt allemaal in je paspoort gezet. En uh, dat, check, dat checken ze wel. Dat checken ze nu vaker. Maar als, nogmaals, als je dat als reisorganisatie gewoon in orde hebt, dan is er niets aan de hand. Samira Adena uit Hoergada, uh, hartelijk dank voor uw verhaal en sterkte ermee. Graag gedaan. Dank u wel. Tien minuten voor half negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... terwijl veel jongeren op de bevrijdingsfestivals in Nederland in de zon lagen... nog een biertje namen, knokken jongeren aan de andere kant van de Middellandse Zee... al maandenlang voor meer vrijheid. Zo is dat ook gebeurd in Egypte natuurlijk. Het was 5 mei, midden in de Arabische Lente. Niet iedereen stond daar misschien even lang bij stil. Verslaggever Jessica van Spengen stuitte op het bevrijdingsfestival in Utrecht... op mensen die daar wel zichtbaar door geraakt waren. Een groepje mannen en een dame... Met ja. allemaal Noord-Afrikaanse achtergrond? Marokkaanse kormaf. Allemaal Marokkaans? Ja. Dus jullie zitten wel lekker aan een rozeetje? Ja, absoluut. Want uh, Noord-Afrikaans wil niet zeggen dat je geloof bent. En als je de vrijheid viert, dan mag ook gedronken worden? Ja, absoluut. Is het uh, dit jaar nou een beetje anders, die bevrijding vieren? Niet 5 mei, bevrijdingsdag. Maar bij de dodenherdenking was het misschien wel een klein beetje anders, ja. Ik was in een theater in Rotterdam, een theater. Acht uur begon de voorstelling. Klein beetje uitstel. Acht uur, twee minuten stilte. Mijn hoofd omlaag. Ogen dicht. En toen gingen mijn gedachten wel uit naar Marokko, Algerije, Libië vooral, Syrië. Naar de slachtoffers. Ja, wat dacht je? Nou, ik had gewoon de diepe wens dat het dat, dat, dat, dat, dat, dat ze lukt. Om de regimes ver te werpen. En uh, nou, misschien... Ja, het zou toch prachtig zijn dat zij volgend jaar 5 mei kunnen vieren, hun eigen 5 mei. Een podiumpje, kunnen drinken wat ze willen, kunnen dansen hoe ze willen. Het ja, lijkt me geweldig, lijkt me dat. Al zijn wij van een hele andere achtergrond, de Berbers inderdaad, een bevolkingsgroep, maar we leven intens mee met degenen die worstelen nog inderdaad met de basis, elementen van de vrijheid. De universele vrede, vrijheid. Wat wij hier al lang hebben gekend, maar daar nog aan het worstelen en. Snakken naar eh, vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van ik wil kiezen wie ik wil en ik wil inderdaad stemmen op wie ik wil stem. Kunnen zeggen wat ik wil. Zeggen wat ik wil zeggen inderdaad. Vrijheid van de vrouw ook zonder inderdaad belemmeringen en dat soort dingen. Daarom... maakt je, je echt boos, hè? Ja, absoluut. Ja. Waarom kan dat niet in Gods naam? We leven, Godverdomme, in 2011. En we hebben nog kamelen die over ons hersen. Dat, uh, dat, uh... Dat past niet in deze tijd. Dus daarom moeten we allemaal uh, intens inderdaad meeleven en solidair zijn eigenlijk met degenen die nu de prijs eigenlijk geven. Uh, door middel inderdaad martel te worden uh, of, of, of dood te gaan voor de generatie die komt. Om toch, zoals de, de voorouders hier in Europa deden voor dit voor de huidige generatie nu. Het zijn ook allemaal jonge mensen die je daar op straat ziet gaan hè? Ja, absoluut. Is dat ook wat het meer maakt dat je er meer bij betrokken bent of zo? Uh, ik denk het wel, want die maken ook de verbinding met uh, de, de mondiale samenleving. Jongeren natuurlijk uh, via internet, via andere media-uitingen in contact willen komen met universele rechten en gewoon vrijheid die uh, voor iedereen uh, moet kunnen gelden. Als ik hier om me heen kijk, zie ik toch vooral mensen in het gras liggen. Mensen zijn aan het drinken, aan het dansen. Ja. Beseft die groep mensen... Wat vrijheid eigenlijk echt is, denk je? Nou ja, ik weet niet of ze het beseffen, maar ze gebruiken de vrijheid. En het is heel goed recht. Het is prachtig om te zien. Het gaat niet om het besef, maar het gaat om het feit dat je het kan doen. En iedereen doet het. En dat zien we hier. Duizenden mensen om ons heen. Nou, en uh, de wens is natuurlijk dat het, zeg maar, aan de andere kant van de Middellandse Zee ook gebeurt. Ooit. Misschien wel volgend jaar. Voor deze mensen dus een bevrijdingsdag met een duidelijke boodschap. Maar in Utrecht, Lara zei het al, waren natuurlijk ook vooral veel feestvierders. André van Schie, voorzitter van het bestuur van het bevrijdingsfestival in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, klinkt nog redelijk fit. Nou, het was uh, eigenlijk een hele mooie dag. Dus uh, dan kijken we altijd bij een vrolijk terug. Hè? Maar het was wel druk. Het was heel druk, ja. En uh, we hebben vooral gezien dat heel veel mensen niet meer weg wilden als ze helemaal binnen waren. Het was echt een, uh, een groot feest. Is Utrecht het nieuwe Zwolle geworden dit jaar? Want ik heb een beetje dezelfde praktijk gezien als vorig jaar in Zwolle... waar opeens zoveel mensen kwamen dat uh, de deur even dichtging. Nou, we merken natuurlijk wel dat we uh, nou, steeds meer publiek uh, trekken. We maken ook steeds meer ruimte op het uh, festivalterrein. Uh, maar de schaal van Zwolle is echt heel anders dan bij ons. Het is bij ons nog intiem, het is gezellig, het is uh, een familiefeest. Uh, geen honderdduizenden mensen, maar gewoon... Uh met elkaar een mooi feest maken op mm -hmm. een uh, bijzondere dag. Maar de vergelijking die ik maak uh, gaat er me meer om dat um, uiteindelijk echt de, het slot er even op moest. Hè? Ook in Utrecht. Ja, we hebben een moment gehad dat het echt uh, uh, te druk was uh, volgens onze brandweervoorschriften. Uh, uh, wij zijn het enige festival dat ook echt telt hoeveel mensen er gaan en weer uitgaan, Zodat we ook echt op een gegeven moment kunnen zeggen van nou, nu zijn er 12.500 mensen binnen. En dan, uh, dan mogen we het niet meer kwijt. En uh, ja, dan uh, betekent dus dat een aantal mensen moesten wachten. We hebben dit jaar gelukkig wel gezien dat iedereen die gekomen is... naar het festival ook uiteindelijk binnen is gekomen. Dus er hoefden geen mensen uh, ja, teleurgesteld naar ja. huis... omdat het echt veel te druk was. Want hoe lang waren de wachttijden? We hoorden een kwartiertje, dat valt op zich nog wel mee. Hè? Een kwartiertje, twintig minuten, op de, op de absolute max. Op, de, op, de, op het drukste moment was het eind van de middag... een half uurtje wachten om binnen te komen. Wat was voor u zelf het hoogtepunt? Nou, altijd het hoogtepunt is weer uh, de sfeer uh, die het publiek maakt. De enorme uh, enthousiaste vrijwilligers... Uh, maar dit jaar toch ook wel heel bijzonder dat we uh, voor het hoofdpodium de Vrijheid Zoë Show hebben gedaan met, uh, nou echt afwisselend met de muziek, ook uh, inhoudelijke uh, debatten. En uh, ja, onder andere toch een van de hoogtepunten denk ik, uh, Mohammed Helmi, die uh, uh, van het Tahirplein een van de initiatiefnemers, zoals hij bij ons, uh, nou vier, vijfduizend mensen doodstil kreeg met zijn verhaal, echt prachtig. Dan kijken we ook even naar de centen. Hoe is het financieel gegaan? Heeft u Kiet kunnen draaien? Nou, dat is alles. Als we straks uh, zeg maar de horeca baten gaan tellen, want uh, nou, we kunnen met subsidies en sponsors het, het festival uh, maar voor een derde draaien, dus de rest moeten we zelf verdienen. Uh, ik denk dat het, uh, dat het heel goed is gegaan. Uh, zoals gezegd hadden we iets minder bezoekers, maar nou, het zag eruit dat er uh, ook gewoon gezellig gedronken werd. Dus dat, uh, ik denk dat het financieel ook wel goed komt. Heeft u vannacht nog een beetje geslapen, meneer Verschie? Nou, het was natuurlijk laat uh, voordat we zelf uh, ons eigen feestje nog uh, afgerond hebben, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik ga er nog even een uurtje in straks. En okay. dan uh, gaan we straks uh, op het terrein even kijken hoe de, hoe de schade is. Uh, we zijn heel blij dat er uh, geen noemenswaardige incidenten zijn geweest. Dat het eigenlijk in het hele land rustig is gebleven. Dat iedereen er echt een feest van heeft gemaakt met elkaar. Ja, en als dat kan in Nederland, dan, uh, dan worden we er altijd heel vrolijk van. Goed. Dat rusten voor straks. Dank u wel. André van Schriek. Marco, Robin Visser daarentegen was heel vroeg op vanochtend... en heeft het over de droogte. Daar zou je ook dorst van krijgen, Marco. Robin. Ja, het is wat. <laughs> Ik ben eventjes op bezoek bij... Uh, bij Waar bij Karen ben je? En Bas. <laughs> Karen, Karen Dansen en Bas Mulders. Die hebben een prachtige woonboot hier in een... Mag ik dit een zijntakje van de Waal noemen? Of hoe? Ja, ja, ja nee. dat mag u noemen. En ik mag hier eventjes zo uit het raam kijken. Dan zie ik daar een eend. Nou, die heeft nog net genoeg water om uh, zich voor te kunnen bewegen. Maar de boot, de woning van Karen en Bas, die hangt, uh, hangt scheef. En dat heeft zo zijn praktische problemen. Ja, ja, zeker. Nou, dat is best lastig. Alles uh, glijdt weg. Als je pannetje overkookt, dan uh, moet je een paar meter verderop... de spullen bij elkaar hè, dweilen. De pan glijdt zelfs van het gasfornuis. Laten wij eens even kijken hoe ernstig de situatie precies is. Want Karen en Bas die hebben namelijk hier in de voorraadkast een, een touwtje hangen. Ik loop, ik loop even met jullie mee de voorraadkast in. En dan gaan we even hier met een geodriehoek de Echt? hoek bepalen. Want dit touwtje dat is natuurlijk het lood. Ja. Dat is een kettinkje. Ja. Ja. En dan, maar is het nulpunt. Ik, ik, ik, ben he, ik ben heel slecht met ja. geodriehoeken. Dus, hoe doen we dat ja. dan? Dit is mijn lood, dus daar leg ik hem langs. En dan ja. kijk ik oh, anders op. Al oh, oh, even anders op. De stand van de ja. geodriehoek is altijd... dat komt allemaal weer terug, dat de hele wiskunde gebeuren. Ja, ja. <laughs> dus, zie, nu maak je me in het van. Bas, eh, eh, kunt u het misschien even doen? <laughs> Ga even met die... Want we willen even weten hoe stijl de helling. Het is wel interessant, want als je hier naar buiten kijkt... dan zie je dat de horizon helemaal scheef staat... en dan lijkt het net of de schepen eh, omhoog varen, zeg maar. Nou, wat is de uitslag? Nou, de uitslag is ongeveer dat we ongeveer 12 graden uit het lood liggen. 12 graden. Ja. Dat is een stevige helling als je daar met de auto tegenop moet. Dat, uh... dus ja, uh, dit maken jullie vast vaker mee. Ja, ja uh, soms, soms jaarlijks. Uh, het ligt een beetje aan het weer natuurlijk. Hè. In 2003 hebben wij ook een hele droge zomer gehad. En toen lagen we al vanaf februari uh, scheef. En dan was dus negen maanden hebben we zo gelegen. Toen liepen de koeien door de uh, uiterwaarden van de wal. En uh, nu hopen we eigenlijk heel snel op regen. Ja. Zeg, op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je een beetje een dronken gevoel krijgt als je zo door zo'n scheef huis loopt, hè? Ja, het is even afremmen, hè? Als ja. je de trap bij ons opkomt en dan loop je zo de kamer in, dan moet je even de rem erop. Anders... Je rolt zo de, de kamer in. Hè? Zo, ja, je rolt naar binnen. Ja, je bent heel welkom tegenwoordig hier. Je rolt ervoor in en de trap op. Ja, Het is hier natuurlijk prachtig, maar u kunt natuurlijk ook in een gewoon huis gaan wonen, zoals normale mensen dat doen. Ja, maar wij houden wel van dynamiek en afwisseling. Ja. Dus uh, wij vinden het prima zo. Daaraan geen gebrek op dit moment. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee. <laughs> en jullie hebben uh, momenteel uitzicht op mooie droge zandgronden. Dat is weer eens wat anders. Ja, de kinderen kunnen hier heerlijk op spelen. En de hond kan ook lekker eroverheen rennen. Dus uh, wat dat betreft zijn dat de voordelen. Ik wens jullie sterkte en jullie prachtige stulp. Dankjewel.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 In Os is een rijdende auto in brand gevlogen door een niet goed afgesloten LPG-installatie. De dop van de tank was losgetrild, waardoor de auto zich langzaam met gas had gevuld. En toen de bestuurder een sigaret opstak, ging het mis. Door de hitte van de brand smolt de auto voor een deel vast aan het wegdek. De automobilist is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. En het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.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 deze Italiaanse vrouw is er helemaal klaar mee. Er moesten maar eens nieuwe verkiezingen komen. Dan blijven de straten wel schoon. Berlusconi stuurt 170 militairen naar Napels en als vuilnismannen gaan ze aan de slag om de stad weer leefbaar te maken. De olieprijs is gisteren zo'n 10 gezakt. Daardoor kost een vat ruwe olie weer minder dan 100 dollar. En dat is voor het eerst sinds maart toen de prijs opliep door de onrust in het Midden-Oosten. Wat gaat er verder gebeuren met die olieprijzen? Dat vragen ze zich af in deze Amerikaanse talkshow.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 Het wordt sowieso een feestje in Portugal, want er staan twee Portugese teams in de finale van de Europa League. Porto versloeg in twee wedstrijden het Spaanse Villarreal en plaatste zich daarmee als eerste voor de finale. En voor de andere finalist, Braga, was er al in de halve finale een Portugees onder ons, want ze moesten tegen Benfica spelen uit Lissabon. En Braga heeft gewonnen. En die finale is op 18 mei in Dublin. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 Morgen is uh, bijna zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ondanks controles is deze week toch een radioactieve zeecontainer... doorgelaten in de haven van Rotterdam. Een fout, zo geeft de douane toe. Volgens de importeur die de, de besmetting ontdekte... zijn er meer besmette containers ook doorgevoerd. De controles op de containers blijken in ieder geval niet waterdicht. De vervoerdersorganisatie Evo maakt zich zorgen. Van Evo is Joost van Doesburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, bent u eigenlijk verbaasd dat er uh, sowieso radioactieve straling is doorgekomen, is gemeten op een Nederlandse container? Um, nou ja, wij zijn jammer genoeg niet verrast. Um, we hebben dit al tegen de voedselwarenautoriteit en de douane gezegd: dat dit risico heel groot aanwezig is. Um, en dat wij ook vinden dat de controles niet waterdicht zijn, zoals zij aan ons beloofd hadden. Want uh, hoe merkt u dat dan? Nou ja, um, um, ze hebben een, een bepaald controleprotocol uh, opgesteld um, met poortjes. En deze poortjes die bleken in het verleden al niet altijd goed te werken. Um, en dat blijkt nu uh, wederom ook weer het geval. Mm, nou, wat wij begrijpen is dat juist het alarm wel is afgegaan... maar dat de container desondanks toch uh, door is gestuurd. Dus dat het poortje wel werkte, maar de, ja, dat het eigenlijk een soort menselijke fout is. Ja, nou ja, op het poortje niet werkt. Um, of um, het personeel wat de poortjes moet bedienen niet werkt. maar dit had gewoon nooit mogen gebeuren. U zegt de en protocollen echt, deugen dus niet bij de douane op dit moment? Uh, ja, de protocollen deugen niet. en onze leden maken zich ernstige zorgen. Of, of hun personeel wel veilig met vracht uit Japan kan werken. Het, het is ook zo dat niet alle containers gecontroleerd worden, hè? wist u dat? Nou, dat, dat, dat heeft ons echt heel erg verbaasd. want um, nog niet zo lang geleden heeft echt de Voedsel- en Warenautoriteit ons beloofd. Um, en die hebben echt gezegd, Evo, alle containers uh, worden gecontroleerd, uh, uw leden hoeven zich geen zorgen te maken. En het is wel erg bijzonder dat de eerste container die besmet is, ook gelijk de controles ja, weet te ontlopen als het ware. Mm. Nou zegt de douane in een reactie, um, inderdaad er was een besmetting, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Wat vindt u daarvan? Um, ja, nou, ik hoop dat we, dat, we, dat, we, dat, dat klopt en um, dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Um, ze weten echter niet of er mogelijk nog meer containers in omloop zijn gekomen um, die in gevaar lopen voor de volksgezondheid. Ja, want dat is wel even uh, belangrijk om op te merken. Het bedrijf dat, uh, ja, waar de container van was, die heeft een bedrijf ingehuurd om extra controles uit te voeren en dat doen natuurlijk niet alle bedrijven in Nederland. Nee, dat, dat doen niet alle bedrijven in Nederland, want veel bedrijven vertrouwen op, uh, ja, op, op de voedsel- en warenautoriteit. Maar wij, ja, wij willen nu dan eens gewoon horen van de voedsel- en warenautoriteit hoe ze deze risico's uh, willen gaan verkleinen. En hoe ze ervoor gaan zorgen dat er geen, echt geen container meer het haventerrein kan verlaten die besmet is. Hoe wordt er, meneer Van Doesburg bij uw achterban, bij uw leden, de vervoerders op gereageerd op dit incident? Um, ja, de, de, de verladers bellen ons, vooral de ontvangers van goederen... die, die met de, de goederen werken. En die maken zich, zich er ergens zorgen. Um, ja, want Personeelsleden gaan ook vragen stellen um, aan, uh, aan hun bazen. Kan ik nog wel gewoon uh, werken, veilig werken met containers? Maar ook klanten van bedrijven bellen op. van Kan ik deze producten nog wel van u kopen? En hoe weet ik nu zeker dat deze producten stralingsvrij zijn? En de, die oproep willen we als het ware ook doen aan de Voedsel- en Warenautoriteit... Waarom geeft de Voedsel en een certificaat af dat ze de container echt gecontroleerd hebben en dat die echt veilig is bevonden? Nou, dat hebben ze ja. eerder al aangegeven dat ze dat niet willen. Hè? Stel dat ze dat nu opnieuw zeggen, wat, dat, wat doet u dan? Ja, nou ja, daar gaan we gewoon eh, wederom meer acties ondernemen. Eh, we, we doen echt een beroep op de voedsel en en op de douane. Maar we zouden het erg jammer vinden als wij ons eh, naar, ja, naar de minister van Infrastructuur en Milieu, eh, dat we ons daar naartoe moeten gaan richten, of naar de Tweede Kamer. Oké, okay, want dat zou een volgende stap zijn. Dus Joost van Doesburg van de, de Evo, de Verladersorganisatie. Dank u wel over half negen, we gaan het hebben over de woningmarkt. Want komt het daar nog wel weer goed mee? Het leek vorig jaar wat beter te gaan. Eind vorig jaar, huizenprijzen daalden niet verder. Er werden ook steeds weer wat meer huizen verkocht. Maar volgens het economisch bureau van ING, ING Bank... was dat herstel van korte duur. Steeds minder huizen komen nu van hun bordje te koop af. Kortom, een nieuwe dip. Daar gaan we over praten met de Emeritus Hoogleraar Bouwkunde en Woningmarkt... van de TU Delft, Hugo Primus. Goedemorgen. Goedemorgen, Joosten. Bent u daar nog door uh, verbaasd dat het nou toch weer niet goed gaat, dat het weer inzakt? Nee, ik ben het helaas met de ING eens. Uh, de algemene economie herstelt zich voorzichtig, dat is mooi. Maar de bouw- en de woningmarkt eilen na. De prijzen die dalen op ogenblik op jaarbasis zo'n 1 à 2 procent. Dus iedereen denkt, wachten loont, hè, dan zijn de prijzen weer lager. De de koopwoningproductie is vorig jaar met 40% gedaald en er zijn absoluut geen tekenen van herstel. Hoe kan dat toch, meneer Primus? want uh, sinds de kredietcrisis herstellen de rest van de sectoren zich voorzichtig, maar ze herstellen wel. Waarom is dat met de huizenmarkt niet het geval, in ieder geval niet structureel? Dat is een algemeen verschijnsel dat uh, niet alleen de overheid financiën naeilen... maar ook uh, de woningmarkt. En daar komt nog iets bij. Uh, er is nu aangekondigd door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank... dat vanaf 1 augustus aanstaande en nieuwe hypotheekregels komen. Uh, tenminste 50 procent van de hypotheek moet worden afgelost... Dus dat is het einde van de aflossingsvrije hypotheek. De tophypotheek wordt ingeperkt, overigens nog steeds tot uh, maximaal 110 procent. Uh, de hypotheekrente is bezig omhoog te gaan. Uh, de banken blijven terughoudend uh, op grond van wat dan zo mooi heet Basel III... En dat betekent dat als je daar de, de nibut normen op loslaat... dat het leenvermogen van huishoudens flink omlaag gaat. En deze dingen samen betekenen dat de perspectieven uitermate treurig zijn. Maar dan zou ik denken, meneer Priebus, nu nog even kopen. Nou ja, uh, misschien dat sommigen vinden dat je nog even voor 1 augustus je slag moet slaan. Ja? Uh, dat advies dat, uh, uh, heb ik niet uh, in mijn uh, mond uh, zitten. Nee, waarom, Wat ik dan, waarom niet? Uh, omdat op zichzelf deze aanpassingen heel verstandig zijn. We zijn met z'n allen geweldig bezig schulden te maken. En uh, nu beginnen we ook door te krijgen... dat die schulden een keer moeten worden afgelost. En daar, het, is, het is niet zo'n gunstige om, uh, periode om deze normen in te voeren... maar op zichzelf is het uh, van belang. Wat denk ik heel belangrijk is in deze periode is dat wij een nationale hypotheekgarantie hebben. Uh, per 1 juli 2009 is de maximale grens, die was 265.000 euro, opgehoogd naar 350.000 euro. Ongeveer 80% van alle huishoudens die een huis uh, kopen, uh, die maken gebruik van die uh, hypotheekgarantie. En ik denk dat juist in deze sombere tijden eh, die hypotheekgarantie een belangrijk instrument is. Zowel voor banken als voor huishoudens om de risico's te beperken en mm. de kosten wat te verlagen. Al met al een treurig perspectief, wat zou de overheid nog kunnen doen om um, een eind te maken aan al die problemen op de woningmarkt? Er ligt sinds vorig jaar een prachtig rapport van de CER-commissie van Sociaal Economische Deskundigen over een integrale hervorming van de woningmarkt. Die moet je niet morgen invoeren, maar die moet je nu wel voorbereiden. Alleen nog het regeerakkoord, nog het beleid van heer Donner wijst erop dat het die richting uitgaat. Ja, dat heeft dus dus dan is... te maken met de hypotheekrenteaftrek, vermoed ik. Dat is onder andere een kwestie van hypotheekrenteaftrek. Dat heeft te maken met een gelijke behandeling... zoveel mogelijk van huurders en kopers. Dat is een heel verhaal. Maar En, de, en het aardige is dat... dat um, Um, zo'n aanpassing, waar dus inderdaad de fiscale steun... van de bewoner-eigenaar ook in het geding is. Dat die in de jaren negentig in Groot-Brittannië is gestart... en met groot succes is uitgevoerd. En wie hebben daar het initiatief genomen? Dat waren de conservatieven. Dus mijn advies blijft toch aan uh, VVD en anderen... ga eens de Noordzee over en ga nog eens na... waarom dat daar wel zo'n uh, groot uh, positief effect heeft gehad. Um, en dan zal men ontdekken dat het uh, uiteindelijk ook voor Nederland een uitstekende ingreep zou zijn. Nou, maar mag... het huidige beleid gaat die kant nog niet uit. Nee, Als je het maar geleidelijk doet, hè, dat is wel een voorwaarde. Nou, dat is ook inderdaad het voorstel van die SER-commissie. Die hebben een heel geleidelijke transitie tussen vijf... 2015 tot 2040. Stapje voor stapje, zowel in de huur als de koopsector. En ik denk dat dat een heel belangrijke nee. verbetering zou zijn. Even naar microniveau, wat moet ik doen als mijn huis te koop staat? Of ik het wil verkopen? Als... Als u doorstromer bent, dan geldt nog steeds het parool... eerst maar de bestaande woning verkopen en dan de volgende woning bekijken. Ja, maar dat lukt dus du niet nu. Dubbele lasten uh, vermijden. En in ieder geval eerst eens uitvoerig kijken wat de, de polstok... hoe lang of hoe kort die is. Dus de financiering regelen en, en dan nog flink wat marges aanhouden... en niet tot het gaatje gaan. En als dat niet lukt, ja, dan is huren een optie. Ben je een starter dan ziet het leven er ietsje gunstiger uit. Je hebt nu behoorlijk wat keuze. Je kunt over de prijs onderhandelen. Je moet niet een huis kopen uit rendementsoverwegingen... maar gewoon omdat je een mooi huis wil hebben. En in beide gevallen, doorstromers en starters... benut die nationale hypotheekgarantie. En een, nog een belangrijk punt is zowel voor starters als doorstromers, woningcorporaties. Vroeger was het verkopen van corporatiewoningen regelrecht taboe. Nu zie je dat corporaties in toenemende mate ook woningen verkopen, zowel aan zittende huurders als leegkomende woningen aan anderen. Onder andere in koopgarant, met een bepaalde garantie voor het terugkopen. Dus het lijkt mij de moeite waard om eens naar de lokale corporaties te stappen en te zien wat die in de aanbieding hebben, want dat zijn meestal niet de allerduurste woningen. Goed. Het is een kwestie van goed opletten en goed uitzoeken. Hugo Priebus, ja. hartelijk dank voor uw uitleg. U zit misschien aan een kopje koffie in de zon. Nou, de zon heeft ook nadelen. Zo meteen kijkt verslaggever Mark Robin Visser... met de binnenvaart naar de lage waterstand in de rivieren. Een van de gevolgen van de warme temperaturen in de zon... en dus van de droogte. Het is nog altijd rustig op de weg trouwens. Geen files op dit moment. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... De voormalige minister van Binnenlandse Zaken van Egypte... werd gisteren veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij zit, samen met anderen, voormalige politieke kopstukken... te wachten op de straf. Die zitten daar nog te wachten op hun straf. In een zwaar bewaakte gevangenis bij Cairo. Journalisten mogen daar niet naar binnen... maar onderzoeksjournalist Yusri al-Badri van de krant Egypte... die weet er toch meer van. Correspondent Sander van Hoorn sprak met hem af en zocht hem op. Dat ja. is Ah. Ah grafiek. Wordt nu in een oude krant gebladerd. Zie je heel duidelijk een schema van alle gebouwen en je ziet de sportvelden op de binnenplaats. Dat is de sabbat, het de het is de sabbat, de het het is dus met recht een uh, zwaar bewaakte gevangenis waar die mensen nu in zitten. Zeven meter hoge muren, met daarop weer een hek met uh, elektriciteit erop. Het uh. is de in deze gevangenis, dus waar hij geweest is... er zitten 88 mensen van het oude regime die daar uh, terecht staan. 88. W wat zijn dat? Zijn dat ministers? Zijn dat uh, zakenmensen? Wat zijn dat? Okay, dus dit zijn alle besluitnemers die hier uh, zitten. Dus uh, de voorzitters voormalig van de Eerste en de Tweede Kamer ministers, maar ook bijvoorbeeld de twee zonen van Mubarak zitten daar. En over die ministers, dus ook Habib Al-Atli... de voormalig minister van Binnenlandse Zaken... die zit daar dus ook gevangen. En Hoe zitten ze erbij? Heeft u gezien hoe ze gevangen zitten daar? Precies, hebben ze hebben wel een speciale voorkeursbehandeling. Ze kunnen het eten van buiten laten komen, maar ook merkkleding bijvoorbeeld. Die moet dan wel wit zijn, net zoals de gevangenispakjes, maar die gevangenispakjes die hoeven ze niet aan. Dus wel een voorkeursbehandeling. En u wilde deze foto laten zien. Wat is daarop te zien? Die is Ansura soera. die Wazir al Habib al adli Ja, op die foto staat dus Habib al-Adli. Die minister van Binnenlandse Zaken die dus twaalf jaar cel heeft gekregen... en die is in die gevangenis, maar niet als gevangene. Deze foto is van veel eerder. Hij staat daar met een aantal officieren te kijken hoe iemand gemarteld wordt daar. Dus het is dus heel bijzonder dat hij nu in die gevangenis juist gevangen zit. Corruptie en zelfverrijking, dat is iets waar bijvoorbeeld dus ook de zonen van Mubarak voor uh, terecht gaan staan. Het proces tegen ze, dat vindt dus plaats in die gevangenis. Waarom is dat eigenlijk? van Alaa en Jamal Mubarak, Het is gewoon een risico om ze te verplaatsen, want de angst bestaat dat als ze dan in een gerechtsgebouw bijvoorbeeld zitten, dat daar miljoenen mensen op afkomen. En het is al moeilijk om ze te beveiligen in de gevangenis. Laat staan als ze op transport gaan, dan dreigt er dus gewoon echt een openbare lynchpartij. Mm -hmm. De uitspraak die uh, zegt hij, is trouwens wel in een openbare rechtszaal, zoals vandaag ook met die uh, oud-minister van uh, Binnenlandse Zaken gebeurd is. Dan zitten er uh, verdachten in een kooi. Denkt u dat het ooit zo ver zal komen dat Mubarak of zijn zonen daar echt zullen zitten in zo'n kooi? Daar ja, nee. Als Machmoak, de miljoen hij noemt een heel hoog percentage, maar dat is in elk geval het percentage dat hij er zeker van is dat binnen twee, drie maanden de mensen aangeklaagd worden. En dat je dan inderdaad binnen een half jaar de veroordeling hebt, ook van deze mannen. Hij zegt dat trouwens allemaal, terwijl we zitten onder de, op de grote redactievloer heb je natuurlijk allemaal bordjes van welke afdeling mensen zijn. Hier hangt dus het bordje misdaad boven. Hij is onderzoeksjournalist Yusri Al-Badri van de Kant Egypte. En Sander van Hoorn die sprak met hem. Het is tien minuten voor negen, dus tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Dielaard. Osama bin Laden, de leader van Al-Qaeda, Osama bin Laden is tijdens de operatie Geronimo bevrijd met een kogel door zijn hoofd. Happy end van de onzichtbare heroïek van de Navy SEAL Team Six. Voor mij was er geen twijfel bij het zien van de beelden van die villa in Abu Tabat. Het is goed om daarvan verlost te zijn. Zo wil geen mens wonen. Nu die andere foto's nog. Dat is het vreemde van deze Pakistanse western. De schurk is uit de weg geruimd, maar we mogen hem niet zien... zoals Jesse James destijds in zijn open kist. Het is zoals op die oude aanplakbiljetten. Wanted. Pictures of the dead man. Het bericht van de spectaculaire moordoverval op Bin Laden... maakte duidelijk dat hij tot zondag blijkbaar nog in leven was. Maar wat voor een bestaan moet dat de laatste jaren geweest zijn? Bin Laden heeft wel al die tijd opgesloten gezeten in die villa van 1 miljoen. Het was de kerker waarin hij voor zijn terreur moest boeten... Zonder televisie, zonder internet, met een ouderwetse boodschappenjongen... als verbinding met de buitenwereld, totdat die erbij gelapt werd. Osama Bin Laden zat in Abu Tabad al een straf voor onbekende tijd uit... en met hem zijn vrouwen en kinderen. De timing was uitstekend aan het begin van mei. De maand dat de wereld het eind van de Tweede Wereldoorlog herdenkt, zoals bij ons in Wageningen. Onvermijdelijk kwam de Untergang op de buis, die meesterlijke film over de laatste dagen van Hitler. De bunker van de Führer was ook al niet zo'n griefelijk onderkomen. Anders dan Osama Bin Laden heeft Hitler wel over zijn eigen einde beslist... in de wetenschap dat de Russen dichtbij waren. Bin Ladens verblijfplaats was goed gekozen. Het was een vorm van militaire bescherming. Ik ken Nederlandse voorbeelden uit de Tweede Wereldoorlog. Op de Utrechtse Malibaan woonde en werkte verzetsvrouw Marie Antellegen... in een huis naast de ziekenhuisdienst. Onderduiker Ab de Hond zat in Amsterdam met zijn hele Joodse familie boven café De Zilveren Spiegel, de tent van een Oostenrijkse waardin die er gezellig dronken werd met Duitse soldaten. Barack Obama heeft ervoor gekozen om Bin Laden letterlijk te wissen. De Romeinen kenden het principe al: damnatio memoria, de vervloekte herinnering. Zo moest het gevallen keizers als Nero en Caligula vergaan... zo snel mogelijk vergeten worden en mocht niets van ze overblijven. Zo willen ze het in het Witte Huis met Osama. Het is een wijze overweging van de president... maar niet voor degene die willen griezelen om de griezel... of het bloederige bewijs willen zien van de gerechtigheid die gedaan is. Die foto's kunnen onmogelijk duister blijven in deze tijden van Wikileaks... Zolang ze niet getoond worden is er reden om te denken dat Osama Bin Laden in Miami woont... in zo'n ommuurde condo met slagbomen dicht bij het politiebureau van Coconut Grove. In menig geest blijft hij voortleven. Voor anderen is hij als dode nog niet dood genoeg. Zo snel is de wereld niet van hem verlost. Hij zal minstens zo lang herinnerd worden als Caligula en Nero. Vijf voor negen uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De hele ochtend is Mark Robin Visser op zoek naar de gevolgen van de droogte. Mark Robin, heb je het hellende schip kunnen verlaten? Nou, dat, uh, ja, dat is toch wel wat zeg. als je in zo'n schip... We hebben nog eventjes met, met de ook het nog een keer nagemeten... want ze twijfelden er een beetje aan... maar we komen toch op een hoek van 12 graden ja, ik heb... dat dat schip uh, ja. ligt. En dat is best lastig. Uh, meneer Valk heeft het gehoord, zegt hij. Ja, ik heb het ja. gehoord, ja, inderdaad. Het is, uh... Dat is toch heel typisch als je daarin moet wonen? Ja, ja, ja, ja, ja. ja uh, in de binnenvaart is men het wel gewend natuurlijk. Ja. Uh, maar op zo'n uh, woonark is dat inderdaad uh, een uh, vervelend verhaal. inderdaad. Ja, dat je dus... Uh... Dat alles gaat wandelen en dat je op de helling loopt de hele dag natuurlijk. Zeg meneer Valk, u bent van Schuttevaart, dat de binnenvaartorganisatie. Ja. Bent u zelf ook schipper? Ik ben zelf altijd schipper geweest, ja. Mijn hele leven lang. En ik ben nou regiocoördinator voor Zuidoost-Nederland. Van Koninklijke Schuttenvaren en voor Nautisch Technische Zaken. Ik was vanmorgen bij het Duits-Hollands Gemaal. Wat al een aantal weken stil ligt, omdat er gewoon heel weinig water is. De Vistrap. Daar stroomt nu een heel klein beetje water door. Maar ik heb daar hele dikke vette baarzen pogingen zien wagen om erop te komen. Maar ja, daar is gewoon te weinig water. Ja. De koeien van eh, de familie Poelen, ja. die moeten bijgevoerd worden. Omdat het gras veel te laag staat. Ja. Het zou eigenlijk tot aan de knieën moeten staan, maar het is maar een paar centimeter. Het is hartstikke droog. Ja, inderdaad. En vreemd genoeg is het uh, ook voor de binnenvaart natuurlijk wel lastig dat er dus een smalle rivier ontstaat. Ja. Maar aan de andere kant is het voor de binnenvaart ook een, uh, een klein beetje een zegen. Kijk eens aan. Het klinkt misschien heel vreemd. Goede vres. berichten. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar na de crisis uh, zijn er dus toch enorm veel nieuwe schepen bijgekomen. En er is een bepaalde overcapaciteit. En nu blijkt dus dat deze overcapaciteit, dat deze aantallen schepen nodig zijn. Legt u dat eens dus uit, ja? Omdat schepen dus door de lage waterstand richting het roergebied... nog maar de helft van hun lading, van hun capaciteit kunnen gebruiken. En als je nog verder gaat richting Basel, richting Zwitserland... dan kunnen ze zelfs maar een derde van hun capaciteit gebruiken. Dus want anders komen ze niet, te diep in het water. Anders komen ze te diep. Dus je hebt meerdere schepen nodig. Een kwestie van vraag en aanbod, want... Ja. Het is natuurlijk een vrije markt. Uh, vraag en aanbod. Meer scheepsruimte nodig. Dus financieel gezien is het een klein opkikkertje, ja. moet ik zeggen. Voor de schippers betekent het in ieder geval werk aan de winkel. Het betekent wel dat die... Goederen, of die grondstoffen die vervoerd worden... dat die waarschijnlijk duurder worden. Ja, inderdaad. Die, voor de gewone man zoals ik. Voor de gewone man, maar... Ja. Dat... Waar hebben we het dan wij... bijvoorbeeld over? Wat nou. wordt er nou bijvoorbeeld allemaal naar het roergebied uh, Nou, Er gaan kolen en erts, ertsen gaan er naartoe. Naar en ja, waar praat je dan over natuurlijk? En er gaan natuurlijk ook granen gaan er naar het binnenland en veevoeders. Maar dan praat je misschien over een paar cent per kilo. En nou ja, dat merken goed, wij ja. niet echt natuurlijk. Nou ja, ja, goed. Ja, overal. Wat gebeurt er nu? Er wordt, er wordt iets Stop. omgeroepen, er wordt getest. Nou, de test is geslaagd. Wat is dat? Dat is de, de, de sluis is er de, waarschijnlijk de geluidsinstallatie aan het testen. Ja, we kijken naar een sluis en we zien daar ook een overslagbedrijf. Eh, en ik ja. zie daar, is zijn dat nou kolen naar die berg die daar nat dat, gespoten wordt? Dat is de centrale. Daar oh, ja. worden de kolen gelost voor de kolencentrale. En aangrenzend is dat de containerterminal van Nijmegen. Juist. En ik zie dat die kolen met een sproeier uh, worden bespoten. Dat is waarschijnlijk om het stof? Uh... Ja, voor het stof, inderdaad. Blijkbaar hebben ze daar nog water genoeg. Want, uh, de, daar ja, kan dat op... wordt daar aan gewoon uh, ruimschoots de... verspild. Ja, uiteindelijk wel, Ja, daar worden de kolen mee nat gehouden. Ja. Ja, we kijken hier nu eventjes het, in het kanaal. hier, hè. en We kunnen aan de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de pijlers daar zien hoe hoog het water normaal staat. Ja. Hoe erg is het nu hier? Uh, ja, hoe erg is hoe het water hier? zit er nou nog in? Want dat kunnen we natuurlijk niet nou, zien. hier zal ongeveer nog een goede 2,5 meter water staan. Want uh, de minst gepeilde waterdiepte op de Waal is uh, 2,50 meter, 2,60 meter. 60. En die diepgang, die wordt altijd gegarandeerd door de Rijkswaterstaat. Dus dat, uh, ja. die diepgang, die staat hier nu wel. Zeg, meneer Valk, u heeft ook een broer? Ja, dat klopt, ja. Die vaart ook, ja. Die is schipper? Ja, dat klopt. Zou de koffie klaarstaan? Ik hoop het wel, ja. ja uh, we hoop. gaan eens kijken. Zullen we naar hem toe gaan? Ja, prima, doen we. Tot straks. We gaan naar de broer van Gerard Valk. Oké, okay, doen we. Marco W. vissen. verder op zoek naar de gevolgen van de droogte. Soms hebben ze geen water. Aan de andere kant hebben ze soms water genoeg. Zo dadelijk gaan wij het hebben over Syrië. Want het is het Rode Kruis gelukt om hulpgoederen te brengen naar Dara. Deze stad in het zuiden van Syrië wordt al ruim tien dagen belegerd door militairen. Met alle gevolgen van dien ook voor de bewoners. We horen straks van het Rode Kruis wat zij hebben aangetroffen. Vandaag om twee uur vanuit de Kroon in Amsterdam advocaat Oscar Hammerstein weg bij Spong en middelpunt van controverse. Martin Gauw is geschokt geschokte haatmails naar kritiek op hondenfluisteraar Cesar Millen, de sportweek van Frits Barend, de column van Justus Vernoel, satire met Sanne Wallis de Vries en live muziek van Raccoon. U bent welkom in de Kroon in Amsterdam van twee tot half vijf bij of Radio 1. Het nieuws van alle kanten.